Goedemorgen. Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Goffertstadion is waarschijnlijk gewoon veilig. Gisteren stortte een deel van de tribune van het uitvak in na de wedstrijd NEC-Vitesse. Maar de burgemeester van Nijmegen gaat ervan uit dat met de rest van het stadion niets mis is. Er is nu een inspectie aan de gang. Dit moeten we echt heel goed uitzoeken. Een stadion wat 21 jaar oud is. Waar eigenlijk wat dat betreft nooit klachten of constateringen zijn gedaan zover ik nu weet. Dan heb je daar echt een heleboel vragen bij. En die moeten nu echt goed uitgezocht worden. De KNVB wil dat bij alle stadions wordt gekeken of de bol wel veilig is. De zaak rond de moord op Peter R. de Vries is begonnen. Verdachte Delano G. en Camille E. staan voor het eerst voor de rechter... Je hoort tot Openbaar Ministerie. In de ogen van het OM zijn de verdachten de uitvoerders van de moord op Peter Vries. Een moord met een verstrekkende betekenis dan de moord op een willekeurige Nederlander. En veel verstrekkender dan het onnoemelijke leed dat elke moord nabestaanden aandoet. Het is nog maar een beginnetje. Vandaag wordt onder meer besproken hoe het staat met het onderzoek. De Olympische vlambrandweer is een half uurtje geleden aangestoken voor de winterspelen. Die worden begin volgend jaar in Peking gehouden. Vanwege de coronaregels mochten alleen een paar hoge pieven bij het aansteekmoment zijn. De burgemeester van Vught in Brabant is bang dat zware criminelen ervan gaan tijdens hun transport. In Vught staat een extra beveiligde gevangenis waar alle zware jongens terechtkomen. De burgemeester wil dat daar ook een rechtbank komt. Zodat de criminelen niet meer door een hele stoet beveiligde auto's er anders heen hoeven worden gebracht. Prima plan, zeggen deze inwoners van Vught tegen de Telegraaf. Zorg dat die rechtbank bij de EBI komt, dan ben je van dat transport af. en dan hoeven die gasten niet meer heen en weer gebracht te worden. En dan... Uh... Ja, dan is het een stuk rustiger. Ja, dat zou het eigenlijk wel helemaal oplossen, inderdaad. Een rechtbank bij de gevangenis is bovendien goedkoper, volgens de burgemeester. Het vervoer van zware criminelen kost elk jaar miljoenen euro's. Heb ik nog het weer? Bewolkt, maar ook af en toe zon blijft droog vandaag. En het is een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp voor het knooppunt Raasdorp is de vertraging nu een kleine 10 minuten.